Ook dit schooljaar organiseerde Randstad Onderwijs in samenwerking met Van Dijk Educatie de verhalencompetitie. Nou uh, ja, uh, de winnaar is al bekend, de winnares. Uh, maar uh, ja, er uh, hebben natuurlijk ook wat mensen uit de regio meegedaan. En uh, ja, iemand die uit de regio heeft meegedaan, dat is uh, Marije. Hallo Marije. Hallo. Ja, jij hebt ook meegedaan, maar je hebt helaas niet gewonnen. Hè? En hoe komt dat? Uh, ja, weet ik niet. Ik heb gewoon mijn vrouw geschreven over wat. Ik heb gewoon mijn best gedaan op mijn verhaal. En uh, ja, er waren betere. Ja, er waren gewoon betere. Wat voor verhaal heb je geschreven? Want er was een speciaal thema, hè? Uh, ja, het thema was... Uh, zal ik eens vertellen wie ik ben? En uh, mijn moeder die is heel erg ziek geweest. Die heeft uh, twee keer borstkanker gehad. En daar heb ik een verhaal over geschreven. Van hoe ik in die tijd daarmee om, mee, mee om ben gegaan en zo. En ja... Heeft ja. een hele speciale betekenis voor mij. Ja, dus het was een autobiografisch verhaal. Dus echt waar gebeurd. En zo waren er meer verhalen die waar gebeurd waren. Of was jij toch wel een uitzondering daarin? Uh, nee, er waren wel meer autobiografische verhalen. Maar uh, een meisje die in mijn categorie heeft gewonnen... die had er een klein beetje de fantasie bij ge uh, gebruikt. dus ja Oké, okay, dus die was misschien op dat punt wel helaas ook wat originele dan? Uh, ja... Ja oké, okay. nou heb je dit verloren, betekent dat dat het jou ja, toch nog wel stimuleert om verder te schrijven, want uh, ja, schrijven is leuk hè? Uh, ja ik uh, blijf gewoon doorgaan, ik heb er sowieso al uh, meer dan 100 verslagen, dus ik ben al heel erg trots op mezelf dat ik bij de 20 beste mag horen van heel Nederland. En uh, ik ga volgend jaar opnieuw proberen en dan kijken we wel waar het schip staat. Ja, inderdaad. Nou, daar gaan we duimen voor. Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Heb jij toevallig dat stukje nog bij je in de buurt? Dat verhaal wat jij geschreven hebt? Ja. Zou jij daar een stukje van kunnen voordragen? Ja. Hoor. Nou goed, daar komt hij dan aan. Ga je gang Marije. Ja. Um, dit ben ik. Maar wie ben ik eigenlijk? Ik heb, ik heb zelf eigenlijk geen idee. Maar als ik het docenten vraag, zeggen ze vaak... Hetzelfde. Je bent stil en ligierig. Intelligent, maar je bent wel snel afgeleid. Zelf vind, ik me, zelf vind ik mezelf een meisje dat niet zoveel durft. Iemand die heel onzeker is. Maar ik weet waardoor dat komt. Ik ben vroeger heel erg gepest. Ik heb dan uh, geen, wel geen littekens op mijn lichaam, maar wel op mijn ziel. Zelf merk ik dat, dat in mijn doen en laten. Ik vind het geweldig om voor mezelf verhalen te schrijven... Ik kan het uren achter elkaar doen. Vaak komt mijn inspiratie uit mijn korte, maar turbulente leven. Mijn kindertijd is niet zoals anderen. Ik ben op mijn jonge leeftijd een oma verloren aan de ziekte die te veel is in mijn leven is geslopen, namelijk kanker. Tegenwoordig is het meest gebruikte scheldwoord van Nederland. Maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om de woorden te gebruiken als scheldwoord. Dat voelt als een verraad tegenover de mensen die ik door deze ziekte ten onder heb zien gaan. Niet alleen mijn oma, maar ook een opa, een tante en een oom. Maar in het ergste geval, wat ik nooit had gedacht, werd toch werkelijkheid... toen mijn moeder het ook bleek te hebben, in haar rechterborst. Ik was doodsbang om haar te verliezen. Ik heb gezien hoe deze ziekte een sterke vrouw klein heeft gekregen... Toen ze beter werd verklaard, viel er last van mijn schouders af. Toen er ook nog een tante deze verschrikkelijke uitslag kreeg, is zij naar het Anthony van Leeuwenhoek centrum gebracht. In Nederland, bekend als het kankercentrum van Nederland. Ze is gelukkig hersteld. Maar na twee jaar was er weer een, bij mijn moeder weer een tumor gezien. En begon de rollercoaster weer op deel. Maar deze keer was het een klap voor mijn toekomst. Ze hadden ontdekt dat het erfelijk was. En dat was een shock. Maar, maar dat was helaas nog niet alles. Er waren ook cellen in haar eierstokken gevonden. Dus hoe mijn moeder het zei, deel de kruid. Maar gelukkig is mijn moeder een sterke powervrouw. Door deze gebeurtenissen ben ik sterker geworden. Ik heb mijn sterke en zwaktepunten punten leren kennen. Met dit alles weet ik waar ik gelukkig van word. Eerst vond ik het moeilijk om er te vertellen. Maar nu kan ik erover vertellen en schrijven. Ons gezin heeft er ook wat van geleerd. Geniet van alles wat je gekrijpen kan. Want het leven is ook weer zo voorbij. Mijn Nederlands docent aan wie ik dit avontuur te danken heb... zegt dat, dat ik me goed, ook goed ontwikkeld heb. Zelf vind ik het spannend om dit verhaal op te sturen. Want ik heb een kans durven laten zien die ik niet zo snel prijs geef. Omdat ik weet dat ik nu mijn zwaktes heb laten zien die ik eigenlijk voor mezelf hou. Dit is een opluchting dat ik eindelijk mijn verhaal kwijt kan. Nou, een heel aangrijpend verhaal. Ja, ik vind dat jij gewoon had moeten winnen. <laughs> dus, uh, nou ja, wie weet de volgende keer. Marije, dankjewel voor je mooie verhalen en voor het verhaal erachter. En uh, ja, succes. En volgend jaar gaan we weer van je horen, denk ik. Ja, ik ga het proberen.